De gemeente zegt dat in vijf dagen tijd honderden mensen het loket hebben bezocht. Het tijdelijke informatiepunt in Eemsmond wordt wel opgeheven. Vanmiddag was er weer een aardbeving in het gebied. Rond half drie werd bij het dorp Weerdum een schok gemeten van twee op de schaal van Richter. Het weer. In het Binnenland weer temperaturen dicht bij nul en kansen op gladheid. In het uiterste oosten misschien wat neerslag. Morgen overdag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog en er wordt het drie tot zes graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de no altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tjupin. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. Vanavond is Carla Pijs mijn gast. Want over twee weken gaat ze afscheid nemen als commissaris van de Koningin in Zeeland. Goedenavond mevrouw Pijs. Hallo, goedenavond. Ja, we hebben om te beginnen een cv'tje van uw carrière gemaakt. Luister maar. Carla Pijs, CDA-politica, 68 jaar. Begonnen als docent economie, rolde via de provinciale politiek in het Europees Parlement. U kunt erop rekenen, de euro komt eraan. Het goed zijn voor ons allemaal. Ze was minister van Verkeer en Waterstaat... in de kabinetten Balkenende 2 en 3. Die auto is iets onantastbaars in Nederland. Nou, op moet je dat accepteren als overheid. Zes jaar lang had ze de functie van commissaris van de Koningin in Zeeland. De Zeeuw is best een gecompliceerd mens. He, ze zal eerder zeggen, ja, ja, en dat betekent dan... ik heb je gehoord en niet, ik ben het met je eens. Over twee weken is ze officieel gepensioneerd. Vanavond in twee dingen te gast... Carla Thijs. Mooi op een rijtje, hè? Ja, prachtig. Dat, uh, dat ja, ja van de zeeuwen, om daar maar eens even mee te beginnen. Uh, dat is dus blijkbaar typerend. Hoe ging u daar vervolgens mee om? Want ja, ja was het dus niet ja, maar ik heb het gehoord. En dan, wat deed u dan? Nou, heel goed luisteren. En uh, heel goed kijken wat ze ook in, uh, in de krant uh, vertellen. En via allerlei uh, media. En ja, dan loopt dat wel los. En we hebben, natuurlijk ook een, uh, een, uh, we hebben natuurlijk ook provinciale staten. En als er een bepaald voorstel is, dan wordt daar gewoon ook over gestemd natuurlijk. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, is het iets typisch Zeeuws, dat ja-ja? Nou, ik denk dat er, meer, dat er nog wel meer regio's zijn in Nederland die er zo, uh, waar dat zo gaat. Mm -hmm. Maar hier is het wel... Uh, Heel duidelijk, ja. Want moest u iets leren van de zeeuwen, van, van hun mentaliteit... Ja, ik heb heel lang in Utrecht, uh, in Utrecht gewoond, in Nijmegen gewoond. En, uh, die Zeeland zijn wel anders. Ja. Op wat voor dus Nou, de omstandigheden zijn ook, uh, ook anders. Uh, in Utrecht ligt je midden in, het, uh, midden in de randstad. Ja, dat kan je van Zeeland niet zeggen. Kijk, Zeeland ligt wel midden in Europa, maar niet midden in de randstad. Dus de benadering van een heleboel zaken is daar anders. Den Haag kijkt anders naar uh, Zeeland als naar, naar Utrecht. Ja, maar... ja, daar moet je wel even aan wennen. Ja. En de, wat, dan? wat dan? Waar leidt dat dan toe? dat leidde ertoe dat alles wordt afgemeten aan de Randstad. En alles wordt afgemeten aan de Randstad. En bijvoorbeeld het feit dat Zeeland eigenlijk een eilandenrijk is... Ja, dat komt niet terug in de aanrijdtijden van ambulances... in de tijden die gerekend worden voor openbaar vervoer. Mm -hmm. Al dat soort dingen is in Zeeland anders. En daar is het Zeeland gedifferentieerder dan ja. de rest van Nederland. Ja, beleid meer. Niet zozeer uh, de mentaliteit... Nou ja, ook wel, de, ook wel de mentaliteit. De Zeeuwen zijn, die zeuren niet. Die, uh, die willen graag zelf hun eigen broek ophouden. Die hebben helemaal geen zin in WW's en, en, andere, en andere zaken. Die willen gewoon werken voor hun geld. En vinden dan ook wel dat er werk moet zijn. Er uh, wordt gevoetbald. Zullen we daar eens even gaan kijken hoe het daarmee gaat? Want uh, de mannen van NEC spelen tegen uh, VVV Venlo. En uh, Ragnar Niemeijer zit er met zijn neus bovenop. Dus die weet precies hoe het ervoor staat. Ja, ja. Dat is uh, inderdaad uh, een wedstrijd die, uh, waarvan je wel wat verwacht. Want het staat al 1-0 ook voor NEC. De ploeg die de afgelopen drie wedstrijden op een rij wist te winnen. En de bal zit er al na zes minuten in. Een keihard droogschot, zoals we dat dan vaak noemen, van een meter of 19 van Van der Velde. Spelend op het middenveld bij NEC. Hij staat recht voor het doel van VVV, verdedigd door de Finse doelman Nicky Maanpa Rex aan de linkerkant is de aangever, legt de bal breed. En zo staat de succesvolle ploeg van Alex Pastoor, de nummer 7 op de ranglijst. Al heel vroeg in dit duel op voorsprong tegen de ploeg uit Venlo. De nummer 17, die maar 6 doelpunten minder maakte dan NEC, maar er veel meer tegen kreeg. En dat scheelt dan op de ranglijst met tien, meteen tien uh, plaatsen. NEC al, uh, ja, duwde al uh, richting uh, de deur. Hoe zeg je zoiets? Klopt al op de deur. Na een uh, halve minuut spelen met een uh, schot en een kopbal uit een corner. Maar even later was het dus inderdaad daadwerkelijk uh, raak. Nu trouwens nog een kopbal en die wordt gepakt... door die genoemde keeper van VVV Maanpa. Aan de gang, 7,5 minuten in Nijmegen. Het gaat voorlopig goed met NEC 1-0 tegen VVV. Dankjewel, je Ragnar. Straks komen we nog een keertje bij je terug. Um, Carla Pijs, daar ben ik mee in gesprek. Tot 1 maart bent u commissaris van de Koningin dus uh, in Zeeland. Um, gewoon een werkdag van u hè, de afgelopen jaren. Noem eens een moment waarvan u echt genoot in uw werk. Een uh, moment waar ik. Ik vind eerst even leuk als dat NEC met 1-0 voor staat, als <laughs> ik dat even mag zeg. Als oude doet, uh, doet me dat van harte deugd. <laughs> ja. Uh, wanneer was ik nou echt gelukkig in mijn werk? Ja, ik ben eigenlijk iedere dag wel. Uh, ik ga ontzettend graag naar mijn werk en ik doe dat ook, uh, ook heel erg graag. En uh, ik denk dat wij uh, heel veel contact hebben gehad met, uh, met, met, met, de, met de Zeeuwen. Ja, en dat waren hele leuke bezoeken. Ook de, de, de gemeentebezoeken, die waren, uh, die waren erg leuk. Noem eens uh, eentje, die, die u wijst gebleven dat u denkt. Ja, dat was echt leuk. Bijzonder. De... Uh, nou, toen ik hier pas was, heb ik dus, ben ik dus een rondje gaan maken langs, uh, langs alle gemeenten. En dan uh, daar kom je ook situaties tegen waarin je echt kan zien dat, uh, dat Zeeland nog een eiland uh, is geweest. He, want we hadden toen uh, de verwachting uh, dat, uh, uh, dat, het, uh, hoe heet dat het voetbal experience centrum hier in, uh, in Middelburg zou geopend worden na, na een poosje. En ik kwam naar, naar Kortgene op Noordbeveland. En ik zei, God, zou het niet leuk zijn? We kwamen daar op de, op de sportvelden van, van Kortgene. En daar waren de gebroeders de Nooi, waren daar echt de, de hoop van, van voetbal in Zeeland aan het, aan het trainen. En ik zei tegen de mevrouw die bij me zat, zou het niet leuk zijn dat als dat voetbal Experience Center, als dat wordt geopend, dat alle eilanden tegen elkaar zouden spelen? En toen zei ze, mevrouw Pijs, bedoelt u nou echt dat die van Kortgene samen in één elftal moeten met die van, uh, van Kampeland? En dat is samen op één eiland, hè? kun je nagaan. Ja. Dus. Van, van twee van die dorpen kunnen mensen niet in één, uh, in één team zitten. Nou, dat, is, dat laat zien wat, uh, hoe geïsoleerd vroeger die, uh, die, die, die, die, en de gemeentes waren en de eilanden waren. En dat is wel, ja, dat vind ik echt, dat vind ik echt genieten. Jij ja, vindt u dat genieten? Ja, dat vind ik genieten. Want dat komt echt, dat is echt de, de, de ziel van Zeeland, waar je, het, uh, waar je het over hebt. Die waren vroeger. We hebben heel veel muziek, bijvoorbeeld in, uh, in Zeeland. Werkelijk waar. zo verbazingwekkend veel muziek. Maar er kwam dat vroeger op al die eilanden, die mensen die moesten zich zelf vermaken. Er was niks. Mm -hmm. hè? En, uh, en, en de boot die ging, uh, die ging niet zo laat. Dus het, Iedereen was ook weer vroeg thuis. Dus mensen vermaakten zichzelf en die gingen, een, uh, die gingen of, of bij de toneelclub of die gingen muziek maken met een of ander, uh, een of ander instrument. Ja, en dat merk je nog steeds. Hè? De Zeeuwen zijn helemaal van de, van de, van de muziek. Dat is ja. een onvoorstelbaar aanbod. Maar goed, dan denk ik, ik ben commissaris van de Koningin en wat, dan hoor ik dat er dus binnen een eiland een heleboel eilandjes zijn en dan moet ik degene, degene hij, de zijn die uh, gaat verbinden als commissaris van de Koningin. Ja. Nou, dat is nog best een pittige taak. Ja, dat is een hele pittige taak. En af en toe dan, af en toe dan, dan lukt dat echt. Want als we dan in Zeeland iets, iets willen en je gaat naar, naar Den Haag... nou, dat heeft te maken met de, uh, met de politie, met het Openbaar Ministerie... om dat te houden, om de rechtbank hier uh, te houden... de, uh, de marinierskazerne in, uh, in Zeeland te krijgen. Ja, op dat soort momenten staan alle neuzen in Zeeland dezelfde kant op. En dan, uh, dan lukt dat... En er zijn ze dus ook een heleboel momenten dat het niet lukt. Wanneer zaten de neuzen niet dezelfde kant op? Nou ja, als, als gemeentes bijvoorbeeld het gevoel hebben uh, dat, iemand, uh, dat een andere gemeente iets krijgt wat ze zelf ook graag hadden willen hebben, ja, dan, dan wil dat wel eens niet lukken. Nee. Ja, en dan moet je dus proberen om. Uh, en dan bijvoorbeeld als er uh, als bijvoorbeeld de veiligheidsregio gevormd moet worden, ja, dan moeten we wel in samenwerken. En dan moet de ene gemeente dit betalen en de andere gemeente dat betalen. En dan willen er over die rekeningen nog wel eens uh, gesteggeld worden. U bent vast benieuwd hè, hoe het ervoor staat bij die mannen van de NEC. Want ja. uh, er is gescoord bij de wedstrijd tegen VVV. Maar ik weet niet door wie. Vertel eens even, Rachnaar. Het is de gelijkmaker van VVV. Het is een mooie pas vanuit de middencirkel. Verstuurd bij de ploeg uit Venlo. Er staan ruim 10 minuten op de klok. En Breuer, de centrumverdediger. Een van de twee van NEC is zijn man Novor volledig kwijt. Die scoorde vorige week ook al in de 2-2 bij Herenveen. Nu mag hij in zijn eentje af op het doel weer van Gabor Babels van NEC. Hij heeft weer zijn vaste plek. Onder de Lat en die nog voor de Nigeriaan schuift die bal keurig netjes in de rechter benedenhoek. Mooie paas van Barry Maguire volgens mij. En uh, ja, dat mag de verdediging van NEC zich aantrekken. Het is gelijk. Het is 1-1, een minuut of 11 12 op de klok. En uh, zo gaat het hard in Nijmegen. Het is gelijk. Dankjewel, recht naar jou is op de hoogte. Um, Carla Pijs, uh, u bent een heleboel jaren commissaris van de koningin geweest. Uh, 1 maart zit het erop. Maar wij kennen u natuurlijk ook uh, als minister. En uh, in de tijd had u een uh, persoonlijke adviseur, Lucille uh, Barbosa Bierbrok. Ja. U wel bekend. Um, en die vertelt, we hebben haar gesproken, uh, dat er in het begin wel uh, kritiek op u was. Uh, want uh, u kon nog wel eens geïrriteerd reageren op vragen. Of u was een beetje een flap uit. Uh, maar dat u op uw manier toch echt dingen voor elkaar kreeg. En ze zegt daar dit over. Mensen zeiden aan het begin van, is er wel een sterk minister? En toen werd ik daar eigenlijk boos om van binnen. Omdat ik dacht, moeten jullie eens aan de tafel komen zitten op het ministerie? Daar had ze dus altijd. Als er een probleem was, zij wist daar doorheen te breken. En wist uiteindelijk iedereen voor zich te winnen. En dan waren er enorme ruzies tussen, wat nu nog steeds speelt, op het spoor tussen ProRail en de NS. En soms zaten ze niet eens aan tafel. Maar dan, hup, dan belden ze de president-directeur op van de NS en... Uh, volledig frank en vrij, uh, zei ze dan even hoe zij erin stond... en dat ze moesten ophouden met uh, kinderachtig gedoe. Ja, weet u het nog? Ja, ik weet het nog. En hoe stevig was u dan aan de telefoon? Nou, ik, ik vond dat ze moesten samenwerken. Het is toch te gek dat, uh, dat uh, degene die over de rails rijdt... Uh, niet wil praten met degene die de, die de rails legt en de rails onderhoudt. Ja. Ja, dat, dat kan toch niet waar zijn? Nee, Maar hoe was uw toon? Nou, ik heb geen ruzie zitten maken, maar ik heb wel verteld hoe ik erin zat. Maar van de andere kant, als er dingen heel goed gingen bij de NS... ik weet nog dat de, dat de, dat de hoofddirectie zei van... we hebben nog nooit een minister gehad die zoveel sms'en met ons. Ook als er dingen goed gingen, dan feliciteerde ik ze ook. Ja, ja, dat, vind ik, dat, ja dat, dat moet ook. Als het niet goed gaat, dan zeg je het. Maar als het wel goed gaat, dan moet, het ook een, moet er ook een schouderklopje kunnen zijn. En hoe reageerden die mannen dan als ze uh, toch hun stevige Carla Pijs aan de lijn kregen? Zeg hier, Kren, luister eens even. Uh, nou ja, weet je, uh, de minister is toch de minister. En dus daar werd er wel geluisterd. Maar sommige dingen, je kan de NS wel op de rails aanspreken... maar dan moet je ook wel bij ProRail, bij ProRail zijn. Mm -hmm. En af en toe dan moeten ze het, moeten ze het echt, echt samen doen. Maar er zijn ook dingen van buitenaf. ProRail is, is zolang ik me kan herinneren, slecht geweest in, in communicatie. En dan hoorde bijvoorbeeld de gemeente dat er een, een overgang werd gesloten. Nou, dat hoorden ze dan een week van tevoren. En die gemeente die krijgt dan natuurlijk last met de mensen... die over die overgang moeten om naar school te gaan of ja. naar hun werk te gaan... en die ineens heel ver om moeten. Ja, dus daar was, dat was, dat was altijd wel even ja. iets van, uh, van strubbeling. Ja, want het is natuurlijk nog steeds gedoe. Hè? U ziet natuurlijk nu ook uh, hè, Melanie Schultz, de huidige minister van verkeer, op het journaal uh, net een hele toestand dat er een, uh, een kritisch rapport was over ProRail en dat de ambtenaren dat niet hebben doorgestuurd naar de Kamer. U ziet dan ook naar het NOS-journaal te kijken en ziet dat zij daar zit in die Kamer. Wat denkt u dan? Eh, uh, dan denk ik, ze had vast iets, liever iets anders gedaan vanavond. Ja, want u weet dat hoe dat voelt, hè? Ja, er gebeuren natuurlijk op een, uh, op een groot ministerie en, uh, en, en vooral met, uh, met, met, een, uh, met een bedrijf als ProRail... er gebeuren altijd dingen waar je als minister eigenlijk helemaal niks van af weet en niks aan kan doen. En nou, dan komen ze altijd bij die minister terecht als het scheef gelopen is. Maar vaak weet die minister het dan zelf ook pas. Mm -hmm. Dus ja, dat is toch wel... Uh, uh, maar ja, goed, het is geregeld zoals het is geregeld. Ja. Je bent gewoon verantwoordelijk en klaar. Ja, maar uh, u zit nu uh, veilig thuis Zeeland te kijken naar het journaal. Denkt u dan, tjoe, ben ik blij dat ik dat niet meer heb? Ja, het spoor, is, het spoor is heel... Nou, het komt allemaal terug. Hè? Het spoor is heel gevoelig in, in, in, in Nederland. Ik heb destijds... waren er punten waar een, een, een trein die 100 kilometer snelheid had ook een trein tegen kon komen uh, met 40 kilometer snelheid... en waar regelmatig uh, de machinisten door, door rood uh, reden. Mm -hmm. en af en toe wel 300 keer per jaar in die, uh, in die tijd. Nou, dat is zo'n gigantisch risico. Daar slaap je niet ja. van. Hè. En toen hebben we dus een, uh, toen hebben we dus een, een, een verandering op het uh, ATB+. Uh, ATB+, plus. Dat, uh, dat is het remsysteem enzovoort, het veiligheidssysteem mm -hmm. van, uh, van de treinen. Uh, daar heeft de spoorsector zelf heeft daar een oplossing voor gevonden. En dat ja. zijn we toen op, op van die punten gaan duizend, hè? Ja. duizend van die punten gaan, gaan uitrollen. Maar ik bedoel, eigenlijk vooral, hè, je bent als minister dat zegt u ook soms verantwoordelijk, want dat is nou eenmaal je functie uh, voor de beslissingen. En uh, eigenlijk weet je het dan helemaal niet. Zit u dan naar de televisie te kijken en denkt u, wat ben ik blij dat ik vanaf ben? Naar dat gevoel wil ik vragen. Nee, ik herken het namelijk, het, het, het, het gevoel en dan krijg je een, uh, nee, het gaat eigenlijk nooit meer over. Ik, ik, ik, ik kan nog zo tien wegen opnoemen die je ingezet hebt. En zit, dat gaat zo diep en dat zit zo... Uh, uh, ja, je, bent er, je blijft daar steeds bij betrokken. Ja, ik zag deze week dat, uh, dat de A50 bij, uh, bij, uh, bij Kampen werd uh, uitgesteld. Uh, en dan denk ik, oh jee, dode weg. Uh, en dat is een... Uh, denk ik, Goh, dat is de laatste die ik had uitgesteld. Maar ja, geld op eens op. Is op. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. En tot half negen ben ik in gesprek met Carla Pijs. Over twee, in een, twee weken neemt ze afscheid als commissaris van de Koningin in Zeeland. Uh, daarvoor was ze jarenlang minister, we hadden het er net over. Maar u bent ook docent geweest, u heeft ook in Europa gezeten. Nu dus uh, in, uh, in de provincie. Is er nou een functie waarvan u denkt... Ja, eigenlijk past die het beste bij mij... als ik nu gewoon terugkijk naar mijn hele carrière? Um, nou, ik heb eigenlijk iedere functie ontzettend graag gedaan. Ik heb, vond, uh, ik vond uh, Europa... Uh, het Europees parlement. Dat is zo'n interessante functie. Met zo internationaal. Waar je ook werkt met heel veel jonge mensen. Want dat hebben wij niet zo in de gaten. Maar Europa wordt eigenlijk geregeerd door, uh, door dertigers. En, uh, en dat is zo leuk werken met al, die, uh, met al die jonge mensen. Dat is echt heel erg leuk. Met zoveel partijen. Je hebt zoveel dossiers onder handen. Dat is echt, uh, echt kikken. Eh uh, nou, dan, dan minister. Ja, dat is op, op een ander niveau. Je moet even wennen. De, de democratie is totaal anders in Europa als in, uh, als ja, in Den Haag. Ja, want daar had u moeite mee ook, toch? Dat het al meer over in de een, details ging en zo. Ja, in het begin had ik daar, had ik daar wel, wel moeite mee. Want in Europa heb je het vooral over de grote lijnen uh, enzovoort. En uh, ja, in de Tweede Kamer daar gaat het ook over heel veel details. Maar goed, daar ben je heel snel, uh, heel snel aan. Ik denk dat, uh, dat Lucille daarvan kan, uh, <lacht> uh, kan meepraten. Mm -hmm. en, nou, en daarna ben ik... Ben ik naar, uh, naar Zeeland ja. gegaan. En er is geen betere opleiding als voor, voor commissaris van de Koningin in Zeeland... als uh, het ministerie van uh, destijds verkeer en waterstaat. Maar als ik nu aan u zeg, uh, u moet het opnieuw doen... en u mag maar één van al deze functies kiezen. Uh -huh. Welke kiest u dan? Uh, dan word ik weer commissaris. Ja? ja ik, toen ik uit het Europese parlement ging, was ik echt uitgereisd. Je doet mij geen plezier met verre reizen. Nee, En wat is er dan zo leuk aan commissaris zijn? Want die heeft natuurlijk ook op een heleboel punten niet de macht. Hè? Dan, ik noem maar, maar wat, het Wiegenpolder. U gaat er uiteindelijk niet over. Het wordt toch in Den Haag besloten. Dus dat, ja. is, dat zit er ook weer bij. Ja, dat, uh, dat, dat wordt in Den Haag uh, besloten. Maar je bent, als commissaris sta je wel veel dichter bij, uh, veel dichter bij de mensen. Je kunt echt, uh, echt veel meer voor, uh, voor mensen betekenen. Uh, ook je, als Europarlementariër ben je altijd onderweg. Je bent altijd weg, he, he, gewoon weg. Mm -hmm. En als, uh, als minister heb je echt de afstand tot, uh, tot de mensen. Ik heb, me altijd heel veel, ik heb altijd heel veel aan verkeersveiligheid gedaan... omdat dat, dat is ook een dossier uh, in het, op het ministerie... waardoor je dichter uh, dichterbij, uh, bij die mensen komt. En ook heel, op een heel, heel gevoelig uh, punt. Nou, ja. Dat is eigenlijk als een rode draad door mijn hele carrière heen, uh, heen gelopen. En als commissaris ben je echt het dichtste bij, uh, uh, bij, bij de mensen. Ja, Noem eens iemand die u dan bijvoorbeeld een paar weken geleden heeft ontmoet... echt inderdaad dichter bij de mensen... Um, ja, wie heb ik nog ontmoet? Um, nou, ik ben op dit ogenblik ben ik bezig met, uh, uh, uh, met de gesprekken... voor een nieuwe burgemeester voor, uh, voor Sluis. Ja. Mm -hmm. yeah. Nou, daar heb je daar heb je toch indringende gesprekken met, met, de, met die kandidaten. En je probeert je, je probeert je zo'n kandidaat voor te stellen in, in, in, in Sluis, zou die daar passen. We hebben met, met, met de met met de vertrouwenscommissie van, van Sluis gesproken. Ja. Dus je probeert je voor te stellen hoe, hoe kan zo'n zo gaat zo'n kandidaat nou functioneren met deze mensen in, in, in, in deze mensen in de raad en in het college. En is dat dan dicht bij de mensen of is dat dicht bij de bestuurders? Nou, dit zijn nog geen besturen. Nee, nee oké. Okay, maar dit zijn ook de burgers, voor uw gevoel. Oh ja. Um, ja, daar dat, dat, dat heb je gelijk in. Wat, wat zit hij wat te, doen? He, ik, wat wat ziet wat te ik, doen? Ik zit na te denken. Oh, okay. Ik dacht dat u een over papiertje de, erbij pakte. Oh, nee, over, uh, over, uh, over de vraag. Ja. En uh, wat we bijvoorbeeld vorige week hebben, hebben gedaan... toen ik mijn afscheid had... Uh, meestal, uh, meestal als er iemand een uh, schouderklopje krijgt, zijn dat meestal bestuurders en, uh, en uh, laat ik maar even zeggen, bobo's. Maar deze keer niet. Ik heb deze, week rond, deze keer rondgekeken in, uh, in, uh, in Zeeland. Zeeland zijn, Zeeuwen zijn hele harde werkers. En ik dacht van, nou, uh, waarom zet ik die niet eens een keer in het, uh, in het zonnetje? En dat heb ik ook gedaan. En ik heb bijvoorbeeld uh, de meneer die voor de gemeente Middelburg... de bloembakken verzorgt, het hele jaar door die dat werk fantastisch doet. Bij mij gaan ze allemaal hangen en uh, verdrogen. En, maar bij hem doen ze het van, het van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Dat is echt ongelooflijk. Heel goed. We gaan nog even kijken hoe het met de mannen van het voetbal gaat. NEC speelt tegen VVV Venlo, net als het 1-1. Ragnar Niemeijer, hoe staat het er nu voor? Dat uh, staat het uh, nog steeds halverwege de eerste helft. Een kwartwedstrijd achter de rug. En NEC is al goed begonnen, Het is het initiatief in de wedstrijd een klein beetje kwijtgeraakt. Nou, die uh, goede gelijkmaker van Novor, de Afrikaan. Hoewel daar dus een flinke verdedigingsfout aan vooraf ging van de centrumverdediger Breuer van uh, NEC. Maar Alex Pastoor, de trainer van NEC, heeft zich ook gemeld aan de zijlijn om zijn ploeg uh, wat aanwijzingen te geven. en Dat leverde zojuist wel een goede kans op een kopbal van Valkenburg Recht voor het doel, de voorzet van de linksback van de Nijmegen naar de Amieu. En nu gaat de bal ook naar voren toe in de richting van Melvin Platje in het strafschopgebied van VVV. Maar de Limburgers komen eruit en zo is de bal op het middenveld bij die gelijke stand in Nijmegen. 1-1. Dankjewel, Ragnar. Um, Carla Pijs, we hadden net al een, een stukje van uw persoonlijke adviseur in de tijd dat u minister was, Lucille uh, Barbosa-Biesbroek. Um, en zij zegt iets wat, haar, wat zij heel opvallend vindt aan u, namelijk dat u eigenlijk bovenal een artiest bent. Hm. Wat mij echt nog steeds uh, heel scherp op het netvlies staat... is dat wij um, een dag hadden, om zes uur s'avonds was ik echt, uh, nou ja, gesloopt. Toen reden we naar Groningen. Toen dacht ik, nou, ik kan niet eens meer uh, boe of ba zeggen. Maar toen kwamen we daar aan en toen liep ze naar de wc's... pakte een poederdoos poedert wat op. En staat volledig stralend en uh, veel energiegevend aan het publiek... staat ze op het toneel. Ik denk, ja, volgens mij kan je dit alleen als je ook uh, artiestenbloed in je hebt... Is het waar? Herkent u zichzelf? Ja, ik kan, me dat, ik kan me dat wel herinneren. Maar of ik artiestenbloed, ik ben ik, even beneden, snel even mijn familie nagegaan. Geloof van niet. Nee. Maar is dit typerend aan u? Hup, de schoudersronde, we gaan verder. Ja, ja ik vind dat als je naar Groningen rijdt... dan ga je, daar ook, uh, ga je daar niet zitten zeuren, maar dan ga je daar wel aan de slag. Ja. En wat zegt u dan tegen uzelf? Nou Carla, kom op. Dit hoort erbij? Dit hoort erbij. En ja. kost het u moeite? Ik heb opeens... Op een... Oh, sorry, nee, dat wou je zeggen? Nee, nee. Ik, ik heb eens op één dag zeven, zeven uh, uh, speeches uh, gehouden. In plaats wist ik niet meer waar ik stond. Maar nee. ik denk, ik sta er wel, dus ik moet het wel doen. Ja. Ik wist ook niet meer waar het over ging. Maar het was echt, ja, je moet er wel staan en je moet het goed doen. Klaar, niet, niet zeuren. En ik, ik krijg altijd energie van een zaal. Hè, van, een, ik heb altijd, als ik contact krijg met de zaal, ja, dan gaat het gewoon vanzelf. Dan hoef ik, ik ook nergens meer aan te denken, dan gaat het gewoon, gewoon vanzelf. Ja, maar mooi is dat de minister inderdaad, die dan natuurlijk zeven keer ergens iets moet zeggen... en dan ook eigenlijk geen idee meer heeft waar die nou nee, precies is. Op het laatst wist ik het echt niet meer. Op het laatst, met de laatste dingen wist ik echt niet meer wat, waar ik was. En, uh, dus het was toch wel een risico. Dat heb ik ook tegen ja, precies, mijn, ook een risico. Tegen mijn hoofdprotocol gezegd, van als ik ergens de verkeerde speech hou, dan is het jouw schuld. Ja. Bent u een doorzetter? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. En op welk moment bent u een doorzetter? Nou, als minister s'avonds om 11 uur thuis komt... dan kunnen daar nog wel drie koffers staan. En ja, dan moet je toch wel even slikken. En dan ga je aan de slag. En uh, ja, het moet wel klaar. Want de volgende, de volgende dag... Uh, de meeste vergaderingen moet je zelf voorzitten. En je moet ook weten waar je uit wil komen. Ja, wel de goede speech houden daar. Consentieus. <laughs> consentieus, bent u consentieus? Wilt, wilt u het goed doen? Ja, ik wil het goed doen, ja. En ligt daar de wortels in, in, in de geschiedenis en de opvoeding, et cetera? Uh, ja, wel in ieder geval een hard, hard, hard, harde, harde werker. Mijn vader had een heel technisch uh, bedrijf... en was zelf eigenlijk niet zo technisch... maar ze heeft zich dat helemaal eigen gemaakt... en uh, was daar beter in als uh, menig technicus, ja. Raakte het u eigenlijk dat in, de, in het begin van uw ministerschap er ook werd inderdaad... want ik refereerde daar net aan, dat, en trouwens ook uw uh, persoonlijke adviseur... Dat, dat er werd gezegd, nou, niet een hele sterke minister, ze uh, is een flap uit, et cetera. Raakte u dat? Nee. Ik, vind, ik heb mezelf wel de tijd gegeven om aan, uh, aan Den Haag uh, te wennen. En uh, dat moest ook. Als je dat vergelijkt, de democratie in Den Haag... en de democratie in, uh, in, in, in Brussel, die is heel anders. Ja, maar goed, dat He? is heel rationeel. Uh, dan nog kan je het voelen in je maag of in je buik, toch? Als dat over, in je, over, de, over jou in de kranten staat. Nee, ik heb dat, ik heb dat gevoel als, er, als ik het gevoel heb... dat er, uh, dat er onrechtvaardige dingen gebeuren, zo van... Uh, uh, wat ik, wat ik op een zeker moment had is dat de, de VVD in de in de Kamer erop stond dat ik een uh, dat ik anders betalen voor mobiliteit zou, uh, zou invoeren binnen twee jaar. Nou, wat, er, wat werkelijk onmogelijk was. En dat toen later liet vallen. En, uh, ja, dat, dat vond ik echt niet kunnen. Dan heb ik, daar heb ik last van. En wat, gebeurt, wat doet u nou vervolgens mee? Als u, als u zich onheusbejegend voelt? Ja, weet je, op een zeker moment is de Kamer, is, de, Kamer is de laatste instantie. Als de Kamer zegt, dat gaan we niet doen, mm -hmm. uh, dan gaat het niet gebeuren. Maar wat ik echt onredelijk vond, is om te eisen, en, uh, te eisen... dat dat dus in twee jaar klaar moest zijn. Nou, je ja. hebt gezien dat, dat, uh, dat Camille Eurlings er op een zeker moment mee begonnen is... en dat het in 2015, 2016 ja, uh, klaar moest zijn. Nou, ja... Kijk, dan hebben we het ergens over. Hè? Maar om te zeggen dat dat in twee jaar klaar moet zijn, dat bestaat gewoon niet. Nee. Niet de auto, een kastje. Nu um, staat uw pensioen voor de deur, hè? Ja, ja, ja. wij pensioen staat voor de deur. Ja. Zijn er dingen waarvan u denkt, oh ja, eindelijk heb ik daar tijd voor? Nou, weet je, ik vind, ik vind, uh, ik vind werken, uh, daar heb ik helemaal geen hekel aan. Het enige wat ik graag wil is een vrij weekend. En ik kan je vertellen dat ik dit weekend, voor sinds jaren, echt een vrij weekend heb. Nou, dat vind ik echt geweldig. Ja, want anders had u allerlei verplichtingen. Ja, er is altijd wel wat. Ja. En wat, wat gaat er, de, de, het vrije weekend, wat, wat brengt u dat dan? Nou, dit, dit weekend niks, zoals u zult, dat, dat, dat begrijp je. Maar nee. dus, uh, uh, ik ga eens even lekker zitten en eens even nadenken. Ja, en, en nog een cursus volgen of iets? Uh, ja, ik ga vast bij Frans op, uh, oppakken, ja. Omdat u... Waarom Frans? Nou, ik heb in het Europese parlement heb ik altijd een blokkade gehad uh, om, om Frans te spreken. Terwijl ik daar jaren, uit, uit, jaren uh, les in gehad heb. Maar omdat de Fransen, terwijl je zeker weet dat ze vloeiend Engels spreken... die willen niets spreken dan alleen maar Frans. Nee. Dus ik heb altijd gedacht, nou, ik spreek ook geen Frans. Hm. En dat gaat u op... op dat ga ik nou weer een een beetje ga ik ophalen. ophalen. Ja. ja, precies. Want je weet maar nooit wat de toekomst brengt, toch? Zo is dat. Ja. Um, 1 maart zit het erop. En, uh, nou, en daarna het pensioen, een cursus Frans. En heel veel vrije tijd, in elk geval weekenden. Ik wens u alle geluk van de wereld. Dankjewel. Ik, uh, ik sprak Carla Pijs nog tot 1 maart. Dus commissaris van de Koningin in Zeeland. En dit was hem, de uitzending van deze vrijdagavond van uh, Twee Dingen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze site dingen.nl En daar kunt u ook uh, uitzendingen terugluisteren, ook die van vanavond straks. Uh, en daar kunt u ook in ons gastenboek terecht voor eventueel een reactie. Ja, uh, maandag zijn we er weer met een uh, nieuwe Twee Dingen. En nu is er de vrijdag uitzending van BNN Today, Willemijn Veenhoof. Ik zag allerlei mannen die ik, uh, jouw vaste gasten. Louder rondlopen. en alleen mannen. Ook okay, ja, vanavond alleen maar ja. mannen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 aan tafel. Oh, ja, nou, nou, nou, doe ik dat? Ik hoorde heel veel gepiep. Vijf mannen om mij heen, daar ben ik blij mee. Um, <lacht> Zij zijn lachend. Ja. En natuurlijk, waaronder natuurlijk Luc en waaronder natuurlijk Erik. En een paar hele mooie gasten die ik nog even niet ga verklappen. Um, we hebben het over paardenvlees, we hebben het over Rutte. Er is veel voetbal, NNC, VVV en tennis. Kortom, blijf lekker luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Zojuist is een grote planetoïde de aarde gepasseerd. De ruimtesteen heeft een doorsnede van ongeveer 45 meter... en scheerde op ruim 27 kilometer langs de aarde. Dat is dichterbij dan veel satellieten staan. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een inval gedaan... bij een vleesverwerkend bedrijf in Os. Het bedrijf Willy Selten wordt ervan verdacht... paardenvlees te hebben verkocht als rundvlees. Oud-marinier Giovanni Hakkenberg is overleden. Hij was drager van de militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland. Die kreeg hij voor zijn optreden in Nederlands-Indië. De militaire Willemsorde wordt bij hoge uitzondering toegekend. Er zijn nu nog vijf dragers van de onderscheiding in leven. En de winst van Ajax is in de eerste helft van het boekjaar meer dan verdubbeld tot 27 miljoen euro. Een groot deel van het geld werd binnengehaald door de verkoop van Fernan Anita, Jan Vertongen en Gregory van der Wiel... De totale bedrijfslasten van de clubs stegen ook... door een kabinetsmaatregel die voetbalclubs verplicht... om meer belasting te betalen voor inkomens van boven de 150.000 euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 15 februari 2 over half 9. Het weekend is begonnen. Maak je heel wat mee. We bespreken het en be en today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie? Er dansen toch drie van de vijf mannen dansen mee. Dat vind ik goed om te zien. We van nature niet echt dansers zijn. Dat nee, ik. Nou, in mijn Jij geval niet. Uh, nou, die Luke, Luke, ja, die wel. wel. ja, Luc wel. Losse heupjes, Geest hoor. Is er nog een pietse pirouette. Iedere vrijdag in BiNNen today sluiten wij de nieuwsweek af en dat doen we met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en natuurlijk hele goede muziek. Deze week stond in het teken van paardenvleesgate. Uh, wij blijken al jaren paarden te eten. Tenminste, uh, dat denk ik, uh, dat, dat blijkt dus. Er komt een kok, Leon Mazerak, die komt zo meteen langs met wat stukken vlees. Oh, ik heb nog nooit okay. paard gegeten, niet dat ik weet. Jij wel, Erik. Ja, ja, ja, ja. Ja. De paardenbierstuk is gewoon lekker, hoor. En paardenrookvlees is ook lekker. Ja. En het is mooi, schoon, zuiver vlees. Ik hebt nog nooit bij Pieter Leeuw gegeten, dus? Ja. Ja. Nee, daar ja, nee, had nee, ik nooit. zelfs nog nooit van gehoord. Weet ja. jij maar... geen bitterballen, dan? Daar zit altijd paardenvlees ja, in. Geloof... Ja, maar dat wist ik niet. <laughs> dat is helemaal niet waar. Jawel. <laughs> ik heb in een, ik heb een restaurant gewerkt waar stond op ja? 60% paardenvlees. Nou ja, dan, dan zijn ze heel eerlijk. Gaan ja. we het zo meteen allemaal over hebben waar het allemaal nog meer in zit. Hoe gezond het is of ongezond. Het natuurlijk ook weer allemaal medicijnen opgedoken te zijn in paarden. En is dat dan weer gevaarlijk? Daar hebben we het zo meteen over. Um, en Erik is er en die heeft uh, La Muzica. Ja, ik heb muziek meegenomen. Maar dat is niet zo erg ver, ver, verrassend, want dat doe ik iedere week. Maar wel heel veel nieuwe dingen. Ik heb Trixie Whitley meegenomen, althans, op cd. Dan Nieuwe single van de Kick. Ah, hij lijkt. Die Verliefd op een plaatje, willen Willemey. Oh, oh, dat is mijn die lieve is dus ja. En ja. Een hele, echt een fantastische blueszangeres. Ah. Die zelfgitaar speelt Valerie June geheten. Dat is echt heel fijn, Heel tof. Alleen de naam is al mooi. Je kent het al. Ja, het is Luke het. En Luc is er ook. En die heeft weer wat moois uit het nieuws gepikt. Nou, ik heb een fragmentje gevonden op internet. Michiel en Casper, zo heeten ze. En die analyseren Nederlandse liedjes. Maar dan echt helemaal. Dus voor elk zinnetje gaan ze analyseren. En dan wordt ineens elk uh, Nederlands lied een volslagen belachelijk nummer. Uh, ik heb even een klein fragmentje geknipt. Hier bijvoorbeeld analyseren ze het nummer Brabant van Guus Meeuwis. Luister mee. De dagen zijn kort hier de de nacht begint vroeg, de mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Het is hier ijskoud, de dagen zijn kort, de nacht begint vroeg, dus het is winter. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Waar zit hij, vraag ik me af. Ik zou zeggen in een, in een dorp in Friesland. zijn in Friesland de dagen winters korter dan in Brabant. Hoeveel zou dat schelen, denk je? Had ik normaal in Brabant naar een kroeg kunnen gaan of tien, en hier kan ik naar een kroeg of één. Ja, maar dan zou ik denken, hij is in een dorp en hij verlangt naar de stad. Ja. Maar dat kan net zo goed Amsterdam zijn, dat kan ja, niet Brabant precies. zijn. Ik mis hier de waard van een dorpscafé. Net klaagt hij dat er maar één kroeg is. <laughs> en nou mist hij een dorpscafé. Dat is nou net die ene kroeg. Dat is die kroeg waar hij van baalt. Dat is het dorpscafé. Ja, Zo gaat dat. Het dat is echt je Acht minuten lang doet deze versie. Ze dus hebben heel veel liedjes geanalyseerd. Ah. Je vindt het meer. Ik zet het wel even op, uh, op Twitter van BNN2D. Heel graag. <lacht> Leuk, dankjewel. <lacht> Zometeen wie er allemaal aan tafel zitten. Voor zover je dat nog niet geraden had. Maar eerst de sport met Gio Lippens. Die is er niet zo vaak op vrijdag. Nee, maar vanavond wel. Zellig. En er wordt ook nog gevoetbald vanavond. En er wordt getennis. Dus uh, laten we maar met voetbal beginnen. Wat zeg je? Wil je ook een biertje? <laughs> Straks. We ja. moeten nog fietsen. Nou ja, laten we maar eerst even naar het voetballen gaan. Want in Nijmegen is de wedstrijd tussen NEC en VVV al een half uurtje aan de gang. Ragnar Niemeijer, NEC, die doet het uitstekend in de competitie. Vanavond trouwens ook. Nou, het begon, begin was stoddermachtig, Gio. Tien minuutjes tot aan de rust nog in de Goffert in Nijmegen. Het staat 1-1. Een heel vroeg doelpunt al van, van Van der Velde. Lekker hard schot van een meter. Of 18-19. Hij staat recht voor het doel van Nicky Maanpa, de keeper van VVV. En schiet de bal erin. En na 11 minuten staat de gelijkmaker al op het bord van No Forens. Sindsdien is de wedstrijd wat rommeliger geworden. Omdat een tijd lang VVV het initiatief heeft gehad. Inmiddels is dat initiatief wel terug bij NEC. Dat nu ook komt. Via de rechterkant van het veld buitenom komt Valkenburg. Maar de bal gaat het strafzopgebied in. En wordt daar weggekopt bij VVV. Opgepakt vervolgens door Koolwijk. De aanvoerder. Bal naar de rechterkant. Platje geeft voor. En daar is Maanpa om de bal uit de lucht te plukken. Mooie aanval van NEC. De nummer 7 van de competitie see won de afgelopen drie wedstrijden. En VVV is zeventiende, won één keer in de laatste tien competitieduels. Kortom, het mag wel weer een keer. Eerste duel dit seizoen eindigde overigens in 2-2. De bal is achterin bij de doelman van VVV, Nicky Maanpa, de Finse keeper, de international. En het staat gelijk. Het is 1-1 na 36,5 minuut ruim spelen. Dan gaan we van Nijmegen naar Rotterdam. naar Ahoy, naar het ABN Amro tennistoernooi. Mark Brasser, die zit daar voor ons. Hij kijkt naar Roger Federer. De kwartfinale tegen Julien Beneteau. Prachtig. Een naam voor een Fransman. Mark is dat klaar? Is Federol klaar of? Uh... Krijg je nee. nog een beetje mooi tennis te zien? Nee, Guillaume, Federer is nog lang niet klaar. En, en, en als hij klaar wil zijn, dan moet hij nog vol aan de bak. Want hij staat achter 6-3 in de eerste set verloren, Roger Federer. We zitten nu in de tweede set. Daarin staat hij ook alweer een break achter. 4-2 in het voordeel van Julien Beneteau. Ja, dit is niet de Roger Federer die we kennen. Hij maakt af en toe rare keuzes. Hij zit vaak mis met zijn timing. moet wel bijgezegd worden dat zijn tegenstander, die Julien Beneteau... een leeftijdsgenoot, ook 31 jaar, ja, die speelt ontzettend goed... Die kan ook op dit soort banen goed uit de voeten. Is een speler van de snelle banen, van de middelsnelle banen. En die serveert heel goed. De returns van de Fransman zijn, zijn heel erg goed. Federer heeft het gewoon ontzettend moeilijk. In de eerste set heeft hij vijf keer geserveerd, Federer. Ja, en hij werd vier keer gebroken. Dat zegt iets over zijn eigen service. Maar dat zegt ook zeker iets over de returnkwaliteiten van Julien Beneteau. We wisten dat hij goed tegen Federer kan spelen. Dat hebben we vorig jaar gezien op Wimbledon. Was hij twee punten verwijderd van de overwinning. Verloor hij uiteindelijk in vijf sets, Beneteau. Nadat hij 2-0 in sets voor had. Gestaan, maar hij lijkt dat nu goed te gaan maken. Hij leidt dus in de tweede set met 4-2. Heeft de eerste set met 6-3 gewonnen. Ja, en dan kan je toch zeggen dat er hier wel een enorme verrassing, zo niet een sensatie dreigt hier in Ahoy. Volle bak, 8000 man, uitverkocht huis. Natuurlijk allemaal een kaartje gekocht op deze kwartfinale van Roger Federer, maar misschien gaan ze wel bedrogen uitkomen. Als Toos zijn niveau vasthoudt, als hij die breekvoorsprong vast kan houden, als hij zijn service in die tweede set gewoon kan houden, dan wint hij hier gewoon heel erg makkelijk in twee sets van Roger Federer. 6-3 dus. In de eerste set voor Benneto. De Fransman leidt in de tweede set met 4-2. En serveert nu zelf om er 5-2 van te maken. Mark zal een tegenvaller zijn voor uh, Richard Krijtjek, de toernooidirecteur. Die had, geloof ik, een miljoen uitgetrokken om Federer binnen te halen. Ja, die heeft heel veel geld uitgetrokken, inderdaad, om uh, Federer binnen te halen. Daar heeft hij ook heel veel kaart op verkocht. Uh, terwijl we nu een mooi punt zien uh, van Federer. die uh, 40-0 vol komt op de service nu van Benneto. En dat betekent dat hij uh, terug kan breken. Het is natuurlijk nog niet gedaan, hè. dat uh, moet gezegd. Kijk, Vedere kan zo'n wedstrijd uh, omdraaien. Maar ja, het is niet echt de Federer om op dat verhaal van Krijsjeck terug te komen. Ja, die heeft heel veel geld neergeteld om Federer nou niet zozeer te halen. Hoor, want Federer legt dan zijn ijs op tafel. Die belt, of zijn manager belt dan met Krijsjeck. En die zegt, goh, ik wil graag in Rotterdam spelen. En wat hebben jullie daarvoor over? En dan komt hij. Uh, ja, het zou een enorme tegenvaller zijn. Daar uh, ja, heeft Krijsjeck ook nooit een geheim van gemaakt. Van zijn toernooi is geslaagd als Roger Federer in ieder geval in de finale staat. Ja, dat, dat dreigt er toch niet te gaan gebeuren. Alhoewel, het is tennis. Hij kan nog terugkomen. Het is maar één break in die tweede set. Als hij misschien kan breken en dat doet hij nu. Nou, dat Beneteau een voor-end beeld uitslept. Dus het laf wordt gebroken. Ja, nu komt Vederen weer terug. Mag hij zo meteen gaan serveren? Wordt het 4-4? Ja, als hij die tweede set pakt. Het zijn allemaal alsen. Ik weet het. Ja, dan zit hij gewoon weer in de wedstrijd. En dan is er, is er niks aan al. Maar hij heeft het onwaarschijnlijk moeilijk. Roger Vederen speelt ook voor een groot gedeelte tegen zichzelf. Heb ik het idee. Beneteau, daar valt ook alles goed bij de Fransman. 6-3 dus in de eerste set nogmaals voor de Fransman. 4-3. Het gaat nu weer op service in de tweede set. Nou, willen wij nog even een wielerberichtje. Omdat het vrijdag is en omdat het... Ja, een heel heel uh, dubbelslag van Theo Bos, de Nederlander. Hij won de etappe en hij staat eerst in het klassement in de ronde van Algarve. Hij won natuurlijk de Massasprint. De etappe werd gemaakt door een kopgroepje van 10 dat al na 30 kilometer ontstond. Vijf kilometer voor het einde werd het clubje bijgehaald en Bos was vervolgens de beste sprinter. Kijk, Zou nou, zo'n zo finale niet gewoon al lang uitverkocht zijn? He? Het feit dat Federer er is, gaat gaan mensen, gaan mensen er toch vanuit dat hij in de finale staat? Volgens mij, is ik, een kaartje? Ja, misschien, misschien kun je op internet nog kijken voor kaartjes. Maar ja, ik dacht inderdaad wel dat het redelijk uitverkocht was. Het lijkt, lijkt me toch niet zo'n tegenvaller. Het valt toch wel mee voor nou, me. nou, Maar ik denk toch niet dat hij er blij mee nee, is. Okay, Als jij een miljoen betaalt voor zo'n speler, dan wil je ook uh, dat hij in die finale staat. Dat snap ik dan ook. <laughs> het is dus niet gematchfixed. Nou, ja, dat blijkt maar niet. Gwetsmixed. Gwetsmixed. Gio Leverd, dank je wel. Erik, zullen we het doen? stel ze maar eens voor. Ja, zullen we het doen? Ze zitten te trappelen en te popelen. En ik ook trouwens. En daar gaan we dan. Tien jaar lang was hij Tweede Kamerlid voor D66. Sinds kort is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. Daarnaast ook nog schrijver, zzp'er, acteur... en begnadigd en bevlogen danser, hoor ik net ook nog nou, eens nou, een keer. je hebt het zelf kunnen zien. Ik wou ja. dat zeggen. En een vaste gast. Godzijdank bij BNN Today, Boris van der Ham. Boris, wat kan jij niet? <laughs> <laughs> uh, nou, ik heb nog nooit paardenvlees gebakken. Hoe doe je dat eigenlijk? Nou, vraag het aan Leon. Leon nou, naar nou, binnen! De, de, de, de man. Ja. Leon Mazarak, oh, de te kok te Utrecht, <laughs> doorheen van doorheen, het podium. Hi, oh. jongen, Goeiedaard. komt binnen met... Dat oh, ziet er okay. goed uit, hè? paardenslager. Van de echte paardenslager. Ja, dit, uh, wow. dit is al, uh, ja, ik, er meteen, ik kom nooit met lege handen. Dus dan heb ik meteen wat mee. Dus dit, het is, het is toch van niet van een pony, hè? Maar dat vind ik weer zielig. <laughs> van een pony Het zijn wel heel nee. lekker te zijn. Nee, oh. het moet vooral niet, niet van, ja. een, uh, ja. van een schimmel zijn, hè? Want dat is niet goed. Oh, dat, uh, dat wist ik niet. Zie, ja, oh. ik heb niet genoeg uh, oh. research ah. Nee, maar het, want, het was, <laughs> dat was, dat was bijna te raar. Want dat zei inderdaad iemand van week een paardenslager ook. Dat het niet van een schimmel moest zijn. Want dat er daadwerkelijk ook pigmenten in het vlees zouden zitten die ik geloof er niks van, van dat verhaal, maar, dat, maar blijkbaar. Ja, ja, zoiets. Het zou, ja, het, zou, het zou kunnen. Ik, eh, ik hoorde vandaag weer dat peulentjes het lekkerst zijn, maar goed, ja. Ik nee, ik ja. hoorde juist de oude paarden. Ja, zie je, nou, we gaan, nou, ja. meteen gewoon nou, we gaan zo meteen. We gaan het zo over hebben. Kok Leon Mazara komt dus binnenlopen en dat is fijn en hij gaat zo zitten. Um, maar we waren nog bij Boris van Ham, die ja. iets niet kon. Nee, eigenlijk niet, hè. Dat hadden we net geconstateerd. Ja, nou, paardenvlees bakken ja, niet. Dat. ja, precies. Ben je een beetje een kok, eigenlijk? Nou ja, nou, ik ben tegenwoordig weer wat vaker s'avonds thuis. Ja. Dat is na tien jaar in de kamer, 80 uur in de week werken wel, wel anders geweest. En uh, ik vind het wel lekker om te koken, maar niet, ik wil er niet te lang over doen. Het moet wel, en het moet wel gezond zijn. Mieke lekker wel groenten. Ja, dan moet het wel klaar zijn. Ja. <lacht> ik <lacht> zie het alleen al kijken. Oké, okay. okay, hebben <lacht> een leuke avond. Uh. <lacht> ja, precies. Goed, tweede gast. Ja, de tweede gast. <lacht> ik, zit even te ik zit even te kijken, want uh, hij is eigenlijk moleculair bioloog. Dat zei je net ook, ja, moleculair <lacht> bioloog. Maar weet in die hoedanigheid ook alles van paardenvlees, dat heb ik begrepen. <laughs> en van meteorieten, dus ook van alle markten thuis. Van dansen is niet zijn sterkste punt, um, maar hij is ook nog eens een keer chef Denk van de G500. Dus op de hoogte van de Haagse Roddels, dat is fijn, want daar gaan we ook over praten. Uh, maar we noemen hem voor, de, voor het gemak wetenschapsjournalist Hitte Boersma. Ook van alle markten thuis. Klopt. En je me, behalve dansen dus. Ja, dat doe je nou, ik was vrij stil net. Ja. Maar ja, geef ging... me zo nog een biertje, dan... Uh... En dan, dan komt het goed. En je hebt een Boris van der Hamtrui aan. Ja, is het een Boris van... Ik, ik ja. hoor me, meestal dat het, Mar het Mar is, slash, een Martinsmeets trouw is. Martinsmeets slash ja? Boris van der Hamtrui. Ja, nu, nu hij een beetje met pensioen is, heb ik dat soort... Nou, oh, heel gegeven. goed. Ja, heel ja, goed. Precies, ja. goed, heren. We gaan snel beginnen. Al dat geleuter. <laughs> <laughs> Al dat geleuter. En natuurlijk onze, onze, onze, onze chef van vanavond. Leon Mazarak. Ja, je cool. moet zeggen Mazarak. Mazarak? Ja, Willemijn. Dat er goed uit. Okay. Ik doe wel een beetje de huiskok. Mazarak. Ik ja. oh, maakte zelfs kerstdiner's voor je. Vorig ja. jaar nog. Dat was ook een groot zin. Zonder ja. paard. Maar uh, ja. nou, ik, ik heb uh, even mijn keuken verlaten net. Dus die jongens die wou... staan nu gewoon lekker door. Ik wou net te zeggen, want dat vroeg ik mij af. Als, als, als chefkok. Je, je brigade verlaten is eigenlijk een doodzonde. Dat kan niet. Toch? Uh, eigenlijk is het wel. ja. Ik ben even bij de amuses geweest. <laughs> en toen, uh, mm -hmm. Maar het is ook wel eens goed om ze even te laten. Het is ja, niet zo precies. dat ze dan in uh, en enkele op allerlei andere dingen serveren. Het zet ze wel op Scherp. En volgens mij. Uh, ja, vinden ze het eigenlijk wel heel erg leuk... dat we hier ook uh, ja, met, met dat mooie dingetjes uh, aankomen. Dus dat Komt is ook dit nou weer... rechtstreeks vanuit jouw restaurant? Ja, dit uh, vanmiddag... Podium? Nee, vanmiddag tussendoor even gemaakt. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, dit is het, het, het restaurant. Uh, ja, paardenvlees, dat serveer je niet zo snel in het restaurant. Dat uh, blijkt alweer. dat is eigenlijk jammer. Maar het is wel een beetje raar, want ik heb jou wel eens vaker in de uitzending gehad. Toen vertelde je altijd vol trots van... ik, dan, dan, ik ben wel beschikbaar voor, voor, de, voor de klanten. Dan maak ik even een praatje. En dan ben je er vanavond niet. Ja, nou, ik vind het ook wel weer zo. Ik ben, ik, ik ben er. En uh, ik heb uh, net heel wat amuses nog uitgelopen. Ik ben gauw hier naartoe gescheurd. Ja. en uh, Nou, zo meteen kan ik ze nog een kopje koffie serveren. Oh ja. en, uh, te zijn we niet gewoon heel een ordinair Radio 1 keihard in de zaak ja, aangezet. Nee, maar wie weet. Wie weet, het zou wel leuk zijn. Dan hebben in ieder geval sowieso een mooie avond. <laughs> dus maar uh, ja, ik, ik denk dat, we, uh, dat het ook gewoon leuk is om die jongens dat af en toe te laten doen. En uh, ik ben niet zo'n chef van, hoe was het allemaal de wens? En dan weer weg, weet je, zonder iets te horen. Ik heb allemaal gasten bij mij werken die dat perfect kunnen. Dus als ik een beetje ben ik bijna kort overbodig. Dus, uh. Goed, we zijn blij in ieder geval dat je hier bent. BNM Today. Zet een punt. Achter de week. Voor je, voor je het weet heb je jezelf eruit gekookt. Um, <laughs> Trixie Whitley gaan we het over hebben. Dat klinkt heel Amerikaans, dat klopt ook, want dat is er voor de helft. Zij is de dochter van Chris Whitley, gitarist die, uh, um, een Amerikaanse gitarist die op een gegeven moment in België tegen een vrouw aanliep. In, uh, dat zal ergens in de jaren tachtig geweest zijn. Um, en daar um, onder andere Trixie mee kreeg. En Trixie heeft altijd gependeld tussen Gent in België en New York. Tijd lang in New York gewoond, dan weer in Gent, dan weer in New York. En uiteindelijk eigenlijk uh, voor vast een beetje in New York gaan wonen. Daar woont ze op dit moment ook. Maar Trixie... Um, is een begenadigde zangeres en wist Daniel Lannoy te strikken. Althans, Daniel Lanois hoorde haar zingen. Dat is een vrij beroemde producer die onder andere U2 heeft gedaan. Die hoorde haar zingen en die zei... wil jij, ik heb een band met nog een paar van die grote jongens... zou je bij ons de zangeres willen worden? Dat heeft ze gedaan, dat heeft ze vier jaar gedaan... heeft ze er veel van geleerd en toen werd het tijd voor, het eerste voor haar debuutalbum. En dat is uh, nog niet uit, maar dat zit er wel aan te komen. Hij heet Fourth Corner en ik ben buitengewoon uh, gecharmeerd van wat smaakt. Trixie Whitley en de nummer Pieces. Zaterdag uh, heb ik het te gast in mijn radioprogramma op 3FM. Uh, that's live tussen 6 en 8 op de zaterdag. Trixie Whitley hoor en Pieces. Snel even naar Mark Brasser die kijkt naar Federer-Benedito dezelfde ja, situatie als vorig jaar op Wimbledon. Julien Benneteau twee punten verwijderd van de overwinning. Het is 5-4 in het voordeel van de Fransman. Het is Roger Federer die serveert. Federer die in deze game 40-15 voorstond. Maar twee onnodige fouten maakte. En daardoor Benneteau langs zij ziet komen. Nu dan een goede eerste service van Federer. Binnendoor. Benneteau krijgt de bal niet terug. En dat betekent dat Roger Federer een derde kans krijgt om de game binnen te halen. Ja, het is niet overtuigend. Het is af en toe verkeerde keuzes die hij maakt. Een service die ja, zo rond de 60%. Eerste servicepercentage is eigenlijk te laag. Hij heeft heel veel moeite met de goede returns van Beneteau. En uh, ja, de Fransman zet hem gewoon onder druk. De Fransman durft te spelen, gaat voor zijn slagen, speelt, speelt heel aanvallend. Hij uh, heeft een fantastische uh, uh, versnelling in zijn backhand. En Federer heeft het daar ongelooflijk moeilijk mee. Komt niet echt in zijn ritme. Heeft nu weer een aanvalsbal. Nou, die slaat hij dan net tegen de achterlijn aan. Ja, Beneteau die kijkt een beetje vertwijfeld. Zo van nou, Federer, wat ik wat heb je gelukt daar. Maar goed, daar heeft Beneteau niet over te klagen. Want bij de Fransman valt vanavond alles. Federer haalt zijn service game binnen, is er nog lang niet. Het is worstelen, het is werken voor hem. Het is 5-5 in de tweede set, eerste set 6-3 voor Julien Beneteau. Leuk. Dit was de week van het akkoord op de woningmarkt. Het kabinet maakte samen met D66, ChristenUnie en de SGP nieuwe afspraken... om die woningmarkt uit het slop te halen. Ik geef het woord aan minister Blok. Dames en heren, met uh, veel genoegen presenteer ik u het uh, woningmarktakkoord... dat het kabinet heeft uh, gesloten met uh, D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen. En dat akkoord staat vol met uh, maatregelen... om de woningmarkt weer een beetje <lacht> <lacht> lekker te laten lopen. Een akkoord waarvan wij gezamenlijk overtuigd zijn... dat het de impuls is die Nederland nu nodig heeft... De hoofdlijnen van het akkoord bestaan uit een lagere huurverhoging... dan was voorzien in het regeerakkoord. Wij zullen er daarnaast voor zorgen dat op de koopmarkt... er wat meer ruimte is voor maatwerk. Verder bevat het pakket eh, belangrijke impulsen voor de bouw. Daarnaast zal de BTW op renovatie en verbouw ingaande 1 maart voor de duur van een jaar verlaagd worden naar 6 procent. Kortom, een heel pakket maatregelen. Allemaal bedacht door Stef, Zuurstoftank, Blok en zijn vrienden. Het mij om nogmaals mijn grote waardering aan te spreken... voor D66, ChristenUnie en SGP... die bereid waren om in het belang van, van Nederland... met ons tot dit akkoord te komen... <tie> Ik wou dat ik geen had gekist. <laughs> maar eerlijk niet zo. Goed, ik heb geen woord gehoord van wat hij zei. Bedankt, uit. dat ook hoor ik van u nu nooit meer. Um, ja, veel, veel ophef hè. deze week. Koppen als oppositie ruikt bloed. en De burger is blij, maar Rutte slaapt slecht. Het lijkt er een beetje op. En de vraag is, is dat zo, hidden? Ik begin bij jou. Uh, heeft Rutte dit een beetje onderschat? Nou, ik vind het dus eigenlijk wel meevallen Ik had het idee, ze, hadden, ze wilde het eerst met het CDA doen. Die wilde niet. En eigenlijk een week later, voor mij minder dan een week later, was het gebeurd. Ik vond het dus eigenlijk wel mee van. Ik begreep inderdaad dat de pers een beetje zo had. Ja, dit is, uh, te laat gelegd, begonnen met ja. onderhandelen. Ja, als je het in een week kan. Uh, ja, je, ik, ik, vind het, ik vind het akkoord wel een beetje lafjes, een beetje uh, te veel uitgepolderd. Maar goed, dat krijg je met, met vijf partijen, maar ik vond dat het eigenlijk wel, wel netjes ging. Ik vond het wel een hoogdemocratisch gehaald hebben. Nou kijk, het, sowieso is het natuurlijk altijd zo... dat de echte compromissen in de laatste paar dagen worden gesloten. Dus het is altijd zo dat eerst blijkt het onoplosbaar... en dan gaat het toch de laatste paar dagen goed. Dus dat is niet zo gek. Maar het is wel zo... en daar hoor je wel achter de schermen veel, veel ge, geklaag over... dat ook de weken daarvoor, de maanden daarvoor... terwijl echt het kabinet wist dat ze andere partijen in de Eerste Kamer nodig hadden... omdat ze daar geen meerderheid hebben... dat ze helemaal niks hebben ondernomen die eerste weken daarvoor... de eerste maanden daarvoor. En dat zet wel kwaad bloed, want... Kijk, dat d 66 en, en, en de Partij van de Arbeid. en de, de VVD en CDA. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat D6. De ChristenUnie, de SGP en ook het CDA hun verantwoordelijkheid moeten nemen... ook in, uh, in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... dat is ze wel duidelijk. En daar zijn ze ook wel toe bereid. Dat hebben ze ook wel gezegd de afgelopen maanden. Maar als je ze dan zo als een beetje vuil behandelt... van nou ja, we komen op een gegeven moment wel onze hand ophouden... en dan vertrouwen we er wel op dat het goed komt... dat, is een, ja, dat blok, kan je een blok, keertje blok, doen, blok maar dat kan je niet wel, blijven doen. Blok heeft toch wel overleg met Brinkman? Ik heb heel veel, inderdaad heel veel commentaar gehoord van mensen... de journalisten die voor de deur stonden bij, ja. de, bij de ChristenUnie... bij de SGP, bij d is hij al langs geweest. Deze hadden plastic wel gezien, ja. die voor de provincies op de, de bok op was gegaan, maar, maar, maar, maar blok, blok niet. Was toch, was terwijl nog terwijl bij, bij Blok, daar ging het dus echt over vele miljarden ja. euro's. Dat gaat echt over de woningmarkt. Een groot, groot probleem. En op het moment dat dat zou mislukken, dan heeft het kabinet echt een groot probleem. En het, ik vind het eigenlijk heel gek dat minister Blok, die weet dat dit probleem eraan komt. Dat hij je dat laat aankomen op die laatste paar weken, waardoor hij ook... De toon zet voor andere onderhandelingen de aankomende maanden. Daar komen er maar, nogal wat aan ja, natuurlijk. Komen over het leenstelsel, ja. over allerlei andere zaken, over de sociale zekerheid. Nou, dat, dat zet niet een lekkere toon. Dus nu is het goed gegaan, daar ben ik het met Hidde eens, dat is even gepiept. Maar het kwaad bloed wat nu gezet is voor de aankomende maanden, dat moeten ze niet onderschatten. En, en denk en ik, je nu dat, dat, je... Dat, dat het CDA dan nu helemaal zegt: Nou, joh, bekijk het even lekker. We zijn zo uh, niet serieus genomen dat nu kan ja, ja, ze niet helemaal aan met ons. Ze kunnen natuurlijk andere eisen gaan stellen. Uh, je zal zien dat de eisen van dat soort partijen die nodig zijn, dat die zullen worden opgeschroefd. En dat, dat geef ik zo ook gelijk in, want dat maar is een ik, ik uh, je positie. Ik vind het niet raar dat die partijen zo nodig zijn. Bedoel, vroeger was de Eerste Kamer toch vrij apolitiek. Dat dit, nu, we hebben nu alsof we nu gewoon twee Tweede Kamers hebben. Dat vind ik heel raar. Vroeger was het toch gewoon een vrij apolitiek uh, instituut dat... Con Controlerende functies ja, hebben, nu ze, moet het opeens. Dat is nooit zo geweest. Echt hoor. Ik bedoel van uh, de nacht van Wiegel. die Nee, dat zei, dat zei, het, het, het referendum. De het is al, ook, ja. Eerste Kamer is de afgelopen 40, 5 jaar altijd politiek geweest. Dus die moet je ook hmm. meenemen in de afspraken die in de Tweede Kamer worden gemaakt. Het is natuurlijk nieuw dat we eigenlijk nu twee kabinetten achter elkaar hebben gehad. Eerst met gedoogstem van dat de PVV. En is nu eigenlijk ja. ook een soort ja. van minderheidskabinet in de, tweede, ja. in de Eerste Kamer. Dat opeens er. Meer onderhandeld moet worden. Dat vind ik niet eens slecht, eigenlijk. Want het is, daardoor merkt het, het wel ik wat in het leven. Het wordt er bijna democratischer van, zou ja, je zeggen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je op tijd ook met die partijen ja. begint. anders krijg je problemen. Maar, Boris, wat denk jij? Want ik hoorde Kees uh, van der Stijf van de, van de week uh, roepen, toen er gevraagd werd. Uh, meneer van der Staaij, fijne, wat is, het, wat is het wisselgeld? En, zo, nee, dat, de, en uh, bij hoog en bij laag springen dat er geen wisselgeld was hier, hierdoor. Of dat dat niet ontstond. En de volgende dag, dag. bleek dat het leerlingenvervoer... het godsdienstige leerlingenvervoer... Het zeggen, ja. dat dat door de Partij van de Arbeid even op het lange baan werd geschoven. Uh, there is no, not, no such thing as a free lunch. Ja. Dus het feit dat dit soort partijen... Uh, CDA en Partij van de Arbeid hebben geholpen... reken maar, en dat is ook echt zo... In dat aan zo'n onderhandelingstafel of om, voor omheen er ja, maar andere deals worden. Letterlijk andere deals worden gesloten. Absoluut. Gebeurde ook bij het lenteakkoord, ja. gebeurde ook bij allerlei andere akkoorden. Dat is allemaal, en sommigen komen uit en sommigen komen niet uit. Maar we zijn altijd achter de schermen deals. Maar even, even tot slot, is dat nu, de, de, de, voor het vorige kabinet was duidelijk, dan was er gewoon één ja. grote gedoger, nu zijn er meerdere. Pechtold zei al, eigenlijk is dit kabinet nog instabieler dan het vorige. Hoe zie jij dat, Hidde? Nee, gaat ja, dit goed ik, in de toekomst? Ik blijf er ja, gewoon heel erg bij dat ik het raar vind dat je het instabiel noemt, omdat de Eerste Kamer eigenlijk de controlerende... Het controlerende instituut, dat die de Tweede Kamer instabiel maakt, dat lijkt me echt de wereld op zijn kop. Dus ik hoop. Als ik, als ik, als ik, ik heb ook wel goede hoop door deze week hoor. Ik bedoel het dat woonakkoord dat er doorheen gaat, heb ik er hoop voor. Maar ik vind het vooral de situatie heel raar dat je dus een instabiel maken in de Eerste Kamer hebben Die ja. juist het controlerende functie moet hebben. Ja, kijk, dat vind ik jammer. Dat is jammer, maar zo is eigenlijk altijd de Eerste Kamer geweest. Dat is gewoon een politieke kamer. Zetten iedereen... ze de rit uit, ik, ik, ik, Nou, weet je wat me tegenvalt in dit kabinet? Ik dacht dat ze communicatief veel beter zouden zijn. Ja. En dat valt eigenlijk in de praktijk dus blijkbaar tegen. Dus nu heb ik meer twijfels over de voortbestaan van dit kabinet. Nog heel lang. Het kan zomaar ja. naar de gemeenteraadsverkiezingen heel moeilijk worden.